Vier uur door meegens met het NOS-journaal. Het lukt Niger niet om de grens te sluiten voor de Libische kolonel Gaddafi. De grens met Libië is daarvoor te lang en we hebben er niet de middelen voor, zei de minister van Buitenlandse Zaken van Niger, Bazoum. Gaddafi is nog altijd spoorloos en de Nationale Overgangsraad in Libië heeft Niger gevraagd om hem tegen te houden, mocht hij de grens willen oversteken. De laatste dagen wordt er rekening mee gehouden dat Gaddafi naar Niger wil vluchten.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 De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Nachtauto, nachtauto. Twaal je dag net zo. Nachtauto, nachtauto. Droom je dag net zo. Stuur mee in de nacht. Nachtauto, stuur me door de nacht Stuur me in de nachtauto Geen leeslamp die mij opwacht Nachtauto, nachtauto Slinge je overdag net zo Nachtauto, nachtauto sling je overdag net zo Hoe meer je naar mij kijkt in plaats van de weg hoe veilig ik me voel, ik draag jou allemaal schoot Geen kinderspel, geen kinderstoel. Moet ik je kennen van een road movie? In je wagen als een grote acteur of slechts een bescheiden figurant die geparkeerd staat voor een deur? Ik geloof dat het heel mooi moet zijn, ook als dat ik. Maatig te luisteren naar de nachting, anders dan kan je het weten. De plaat waarmee we altijd beginnen aan de kop van het uur, dat is eentje die in het teken staat van de nacht. En een liedje dat in het teken staat van de nacht kan je vinden op het nieuwe album van Roosbeef. Omdat ik dat wil is de titel van de tweede album. En daarop vind je een nachtauto. Het de derde uur van de nacht klinkt anders. Daarin hebben we sinds vandaag iets nieuws. Je kan over ongeveer een half uurtje gaan luisteren naar het leukste uit Spekers met Koppen. We hebben ze allemaal even op een rijtje gezet. De column van Wim Daniels, die je kunt gaan beluisteren, en Martijn Koning. Het cabaret gedeelte zit erin en ook het optreden van Raccoon. Afgelopen zaterdag in de eerste aflevering dit seizoen van Spekers met Koppen. Zover zijn we nog niet. Eerst een band die zich niet horen op het meest recente Pinkpop Gala of Gala Festival moet ik zeggen. Pinkpop is niet echt een gala. Nee, daar geen hier in jackets, maar wel in t-shirts en zo. Kings of Leon. Toen konden ze nog lachen, in ieder geval de Kings of Leon. Voorlopig even uit de roulatie hier nog eens een keer met Backdown South. En wat ik al zei, ze waren afgelopen juni was dat op het Pink Pop-podium in Landgraaf. Cherry Ann, dat is een van de vele kandidaten die afgelopen seizoen hebben meegedaan aan The Voice of Holland. Nou, is dat het soort programma's die talenten jachten wat ik doorgaans uh, links laat liggen. <laughs> Het is niet aan mij besteed. <laughs> maar dat neemt niet weg dat er zo van tijd tot tijd... wel eens een um, hele bijzondere vocalist of vocaliste naar voren komt. In dit geval Sherry Andy heeft meegedaan. Die deed daar destijds een uh, imitatie van Alicia Keys. Maar de dame heeft toch aardig wat in de mars. Verrassend is de nieuwe single van haar onder de titel Try My Love. We're reggae-plaat op een rijtje. Je hoorde allereerst Sherry Ann uit Nederland. Voice of Holland Talent met de nieuwe single Try My Love. En vervolgens uit 1967 de stem, de inmiddels verstomde stem van Desmond Dekker. 007 Desmond Dekker die in 2006 overleed. Toen hij bezig was met de voorbereidingen voor een grootse optreden op een muziekfestival in Praag. En ik wil liet hem nog eens een keer horen met dat 007 bij de James Bond-film On Her Majesty's Secret Service in 1969... verscheen die in de bioscoop, die James Bond-film... en de muziek die daarbij hoorde. Dat was We Have All The Time In The World. In de west, -West uh, werd die gebracht door Louis Armstrong. Maar je hoorde nu een uh, alleraardig cover van dat... We Have All The Time In The World. The Fun, Love Criminals. En Louis Armstrong? Die hier. If come along with me, come along with me, down the Mississippi. Mississippi, we'll take a boat to the land of dreams. Truck on down to New Orleans. The band that'll meet us, and that'll meet us. All the cats will greet us. All the cats will greet us. Boy, what a treat Beating up your chops on Basin Street uh, Basin Street uh, uh, uh, is the street uh, uh, Where the dark and the light books meet uh, New Orleans, the land of dreams For oh, the Yes, Yasserine, Boy, you telling me, I said it's a tree swinging on base and stream. One more face is one more. For gecomponeerd door Spencer Williams... en twee jaar later, in 1928, op de plaat gezet... 78 toeren plaat gezet door Louis Armstrong. Je hoorde hem zingen en spelen op de trompet. Louis Armstrong op dat moment zo'n 27 jaar oud... in Basin Street Blues. De volgende opname is weer van heel recente datum. Die werd uh, eerder deze week gemaakt... in het ochtendprogramma van Giel Belen. Daar een optreden van de Nederlandse band Rugby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 Felt so lonely in your company But that was love and it's an ache I still remember I was glad. that I've done I guess that I don't need that though, and now you're just somebody that I used to know. And I don't wanna live that way, reading into every word you say. You said that you could let it go, and I wouldn't catch you hung up on somebody that you used. to Somebody That I Used To Know. Dat is op dit moment de grote hit voor de Australische Belg of de Belgische Australië. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, Got Eye en je hoorde de coverversie van dat Somebody That I Used To Know. En die werd gespeeld begin van deze week in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Rigby, de uitvoerende artiest. Vanaf vandaag zo... Uh, Rond dit tijdstip iets nieuws in de nacht ging anders. Je gaat luisteren naar het leukste uit de afgelopen uitzending van Spijkers met Koppen. Dat betekent voor vandaag dat je kunt gaan luisteren naar de columns van Martijn Koning en... Wim Daniels, en je krijgt ook nog een uh, gedeelte van het uh, cabaret te horen... dat afgelopen zaterdag te horen was in Spijkers met Koppel op Radio 2. En tussendoor draait dan ook nog een plaatje van de Beach Boys. En je krijgt ook nog een gedeelte te horen van het optreden van Raccoon... want die waren ook live in Spijkers met Koppel afgelopen zaterdag. Maar voordat het zover is eerst nog even... Dat is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 The summer is over Wat fijn om hier naartoe te komen, want autorijden op de snelweg is rete spannend geworden. Er kunnen geldkoffers op de snelweg liggen, je kan beschoten worden. Het Wilde Westen maar dan met asfalt en luchtbuxen. Inmiddels zijn er al 44 autoruiten gesneuveld door de beruchte snelwegschutter. En niemand weet wie het is. Ik heb ook geen flauw idee, maar ik zou niet verbaasd zijn als het die man van Carglass blijkt te zijn. We zijn zelfs in de ban van de snelwegschutter. Iedereen is op zijn hoede, de bestuurders, de medepassagiers, zelfs de vliegjes op de voorruit zijn bang om geraakt te worden. Het KLPD heeft twintig man op de zaak gezet, maar ze krijgen de snelwegschutter niet te pakken. Daarvoor heet hij ook waarschijnlijk de snelwegschutter. Hij schiet en is dan steeds snelweg. Ze besloten een prijs te zetten op het hoofd van de snelwegschutter. Met 10.000 euro beloning voor de gouden tip werd hij vogelvrij verklaard. Toen ik dat hoorde, heb ik meteen een vooruitcamera gekocht. Bij een beschieting heb ik dan misschien beelden en maak ik kans op 10.000 euro. Maar jammer genoeg ben ik niet de enige. Ik las over een explosieve stijging van de verkoop van vooruitcamera's. Met z'n allen als Stephen King's Christine op jacht naar de laffe schutter die het heeft voorzien op onze heilige koeien. En door die camera is het nu ook trouwens aardig druk geworden op mijn voorruit. Want ik had al een tomtom -tom en een enorme sticker met daarop. Ik rem niet voor PVV'ers. En... Ik hoor mensen denken, dat is toch onnodig gevaarlijk, waarom plak je die sticker niet op je achteruit? Maar dat gaat niet, want daar zit al een sticker met de tekst. Zie nou wel dat ik het meende. Ondanks de beloning en de honderden tips die binnenkwamen, tast de politie nog in het duister. Het enige dat ze weten is dat het iemand is tussen de 10 en 90 jaar en waarschijnlijk heel veel knuffeldieren wint op kermissen. Minister Opstelten verklaarde gisteren dat er misschien helemaal geen snelwegschutter is. Technisch onderzoek heeft nog geen enkel spoor opgeleverd. Ze vonden nergens kogeltjes of stukjes metaal. En maar wat bedoelt hij hiermee? Ze waren er toch over uit dat het iemand is met een luchtbugs? Of is dit soms een briljante tactiek? Het motief van de snelwegschutter zou media-aandacht kunnen zijn. En als je zegt dat de schutter niet bestaat, raakt hij wellicht geïrriteerd, gaat nog meer schieten en loopt meer kans om gepakt te worden. Dat klinkt heel slim, maar dat betekent dat de onschuldige autorijdende burger als lokaas wordt gebruikt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Eigenlijk zegt hij dus dat de zogenaamde slachtoffers het verhaal hebben verzonnen en dat de ruiten door iets anders zijn stuk gegaan. De integriteit van de automobilist wordt in twijfel getrokken. De minister opstelt de, vertrouwt de automobilist niet meer. Hij heeft natuurlijk dat filmpje gezien waarin automobilisten geld afkomstig uit de verloren geldkoffer van de snelweg raapten. Alsof dat zo erg was. Ik zou dat ook doen. Als er overal 50 euro biljetten op de weg liggen, dan stap je uit en pak je het op. Dat doe je gewoon. Het is echt niet zo dat er duizenden mensen met visdraadjes in de bosjes zitten... die het heel snel wegtrekken voordat je het op kan pakken. Waarom thuis elk dubbeltje omdraaien als je het op de weg naartoe gratis kan oprapen? Eindelijk een graaibonus voor Jan met de pet. Ik vond het juist erg hoe die enge verslaggever met zijn camera... die mensen ging filmen en ze dan ging vragen van... en waarom doen jullie dat? En dat mag toch allemaal niet? En dat had hij een Britse collega zien doen bij de plunderingen in Londen. En dat is heel wat anders. Ga lekker thuis de moraalridder uithangen. Rudy Bouma van Nieuwsuur. Wat een eikel zeg. Je zag al die mensen een beetje ongemakkelijk geld van de grond pakken. Zo zonde. Dat had zo'n leuke sfeer kunnen zijn. Gratis geld. Iedereen bidt minstens één keer per week dat het geld regent. Dan moet je het kunnen oppakken met een glimlach. Maar nee, die verslaggever moest een schuldgevoel aanpraten en ze publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Het is, het is dat het zo'n gedoe is, maar je zou zo'n man op zo'n moment het liefst een hectometerpaaltje in zijn donkere tunnel drukken. <lacht> Waar is de snelwegschutter als je hem verdonnen nodig hebt? Dank u wel. They never won't have what anyone know, can do. You took it, a good hit, like it, like a car into the wall. What it, a real it, when I thought I'd seen it all. I took it. Yeah, yeah, yeah. There's some ladies out there, but nobody that seems to care. There's no beauty queens out there, they're just a they just do willingness. They stare straight through the room, we all give away our goods too soon. And we're waiting for something to say instead of listening. I took it a good I'll throw out your recipe Because the good life, the good love, the good bits of pain That's what all good love should be Took yeah. it okay. heeft u deze zomer ervaren? Wie heb ik aan de lijn? Adolf, met Erwin Kool hier. Zeg het eens, Erwin. Nou, het is weer voorbij die mooie zomer. Hoewel, vandaag schijnt de zon, hier en daar. En dat is wel eens anders geweest de afgelopen weken. En wij zijn in ieder geval weer terug van vakantie. Ja, Erwin, de natste zomer sinds 1906. Nou, Dolf, ik weet niet waar dat is gemeten. Maar in ieder geval niet bij onze Goddy, Want die heeft een wilde jaren wel achter de rug. Oké, okay, Erwin. Wil je dat ik daar een fotootje van op de mail zet? Nee, dankjewel. Met wie heb ik het genoegen? Met Gaddafi. De heer Gaddafi, welkom. Waar zit u in godsnaam? Ken jij Frans Bauer? Frans Bauer ken ik, ja. Nou, daar. Heeft u daar uw zin, meneer Gaddafi? Zeker. Lekker eten. Hollandse pot. Hoe heet dat spel Frans? Oké dan, met wie? Johnny Overland. Johnny Hoogeland, we zouden het bijna vergeten. Onze held van de Tour de France. Ja, ze zijn het, maar... Uh... Niet zo bescheiden, Johnny, kom op. Ja, ik was gevallen en uh, ja, toch met zo'n 60, 70 kilometer in dure prikkeldraad ingedonderd. Ja, uh, dat doe je ook niet expres, hè. 33 hechtingen. Ja, uh, fantastisch. <laughs> fantastisch, uh, Johnny? Ja, dat kan niet iedereen zijn, hè. Ik heb me deze vakantie 33 keer in mijn kont laten naaien. Oké, okay, Johnny, dankjewel. Wie heb ik aan de lijn? Met, met Ivo Nieuwe spreekt u. Ivo Nieuwe, mijn favoriete interviewer. Ivo, wat heb je gedaan deze zomer? Nou, niet alleen deze zomer. Ik ben uh, bij elkaar acht jaar weg geweest. Acht jaar, Ivo. Wat heb je in godsnaam gedaan? Nou, Rolf, ik heb alle landen bezocht waarvan ik vloeiend de taal spreek. Is dat niet bijzonder? Dat is een heel bijzondere, Ivo. Dankjewel. Thank you. Dankeschön. Merci. Obrigado. Gratias, Spazila. Pronto, de Teshore, Benga, Drango. Pijn in mijn hart. Die laatste verstond ik niet, hè, Ivo. Pijn in mijn hart. Ja, dat versta ik het toch. Welk land is dat? Pijn in mijn hart, Godverdomme. Pijn in mijn hart, een ambulance, pijn in mijn hart. Hij zoek het uit, Ivo. Met wie? Ja, ja, ja, met Talita van Zon. Ah, Talita van Zon, fotomodel, schoondochter van coronel Gaddafi. Ex. Ex-schoondochter van coronel Gaddafi. Nee, nee, nee, ex-fotomodel. Ah, lag jij nou echt in coma? Ja, ja, echt, ja. Ik lag in totaal uh, vijf dagen in coma. Oh man, vreselijk. Ja, nou, ik moet zeggen, coma is een paar dagen leuk, maar dan heb je zo'n badplaats wel gezien. Oké, helder. Met wie? Met Frans Bouwer! Ah, Fransje Bouwer. Ik dacht al wanneer gaat hij bellen. Hé, Dolf. Ja, ik heb een leuzeenhuis en die heeft voor Fransje Junior een luchtbugs gekocht. Gaddafi. Gezondheid. Maar hij kan niet meer, Ik denk dat hij een brilletje moet. Waarom moet hij een brilletje? Nou, nou, dan, dan zet ik een leeg blikje op de, op de vangrail en, en dan moet Fransje Junior die eraf knallen. Hij heeft, hij heeft het blikje nog geen één keer geraakt. Stomme lul. Oké, okay, Frans, volgende. Met Tony Eijk. Nee, Tony, vandaag niet. We sluiten de lijnen. Dank u wel. Het vijverdwergduikertje heeft mijn zomer gered. Vrijwel alles wat je nieuws hoorde deze zomer was kommer en kwel. Maar gelukkig was daar vanuit het niets opeens het vijverdwergduikertje. Een Frans en twee Schotse onderzoekers maakten bekend dat ze hadden ontdekt dat het vijverdwergduikertje een zingende penis heeft. Ik was al blij geweest met de ontdekking van het bestaan van het vijverdwergduikertje op zich. Maar nu bleek het beestje dus niet alleen te bestaan, maar ook nog een zingende penis te hebben. En die penis haalt maar liefst 79 decibel met uitschieters tot bijna 100 decibel. Dat is het niveau van een popconcert. Het water waarin het vijverdwergduikertje zit dempt zijn gezang echter... ...dat anders zou klinken als een passerende trein vol met krekels. En dat terwijl het beestje maar twee millimeter groot is en zijn penis daarvan dus een fractie moet zijn. Als je langs een waterloop in een vijverdwergduikertje net zijn penis laat zingen... ...kun je de zang ook horen. Als je op verdacht bent tenminste. Maar ja, wie was tot nu toe ooit verdacht op een zingende penis van een vijverdwergduikertje... ...of überhaupt op een zingende penis? Mannen uit de mensenwereld hebben zoiets niet... We kennen weliswaar de uitdrukking voor het zingen de kerk uit, maar met zingen is daarin eigenlijk zinken bedoeld. Voor het zinken de kerk uit. Het is wel zo dat er muziekcondom's bestaan. Ik heb er ooit eentje gekocht waarmee ik een nieuwe vriendin wilde verrassen. De muziekkeuze was toen ook beperkt tot alleen de Supremes. Dat was merkwaardig, want bijna alle nummers van de Supremes gaan er over ellende in een relatie. Maar de fabrikant zal wel de bijgedachte hebben gehad aan het moment suprême. Dus tijdens het moment suprême de Supremes horen... of omgekeerd, de Supremes horen die je moeten voortstuwen naar het moment suprême. Toen ik nog veel jonger was, had ik juist een trucje om het moment suprême uit te stellen. Ik dacht in dat tijd tijdens het liefdespel steeds even aan een voetbalwedstrijd uit de eerste divisie. Altijd aan een thuiswedstrijd van Veendam. Gespeeld in het stadion van Veendam, genaamd de Lange Leegte. Dat werkte perfect. Maar de bedoeling achter de Supremes condooms moet dus een andere zijn geweest. Ik weet nog dat een van de nummers op het condoom You Keep Me Hanging On was. Met daarin aan het einde de woorden Go On, Get Out, die me erg in verwarring brachten. Ja, want je gaat toch naar zo'n tekst luisteren als je bezig bent. En het viel daarbij ook nog op dat de muziek bij Go On steeds slechter te horen was, maar bij Get Out klonk Diana Ross dan opeens weer heel krachtig. En meteen daarna kwam ook nog een nummer Stop In The Name Of Love. Toen wist ik het helemaal niet meer. Ik heb die vriendin, na wat een muzikale verrassing moest zij nog een paar keer proberen te bellen... maar elke keer als ze hoorden dat ik het was, hing ze meteen op. You keep me hanging on. Maar het vijverdwergduikertje heeft dus helemaal geen muziekkondoom nodig om zijn penis te laten zingen. Hij doet het helemaal naturel. De techniek die hij toepast heet stridulatie. Dat betekent dat hij zijn penis over de plooien van zijn onderbuik wrijft. De dag nadat ik over de zingende penis van het vijverdwergduikertje had gelezen, bezocht ik een sauna... Niet dat er een verband was tussen dat sauna bezoek en wat ik over het beestje had gelezen. Maar toen ik in die sauna was, moest ik wel herhaaldelijk aan het vijverdwergduigertje denken. Dat kwam door de enorme onderbuiken van een paar mannen die er ook waren. In Brabant kennen ze de uitdrukking, goed gereedschap moet onder een afdak hangen. Maar wat die mannen aan buik hadden, was echt veel meer dan een afdak. Hun gereedschap was gewoon niet meer zichtbaar. Het lag waarschijnlijk ergens diep verzonken in de plooien van een onderbuik. Maar van gezang was geen sprake, totaal niet. Nee, het was ronduit een droeve aanblik die goed past in de totale droefheid van de hele zomer. Die wat mij betreft dus maar één lichtpunt kende. Het zingende lichtpuntje van het vijverdwergduikertje. Tot zes uur, de nacht klinkt anders met veel Les chemins qui me sont passés à côté A tous mes battements qui mes mauvais sommeils A tout ce que je n'ai pas été On m'a entendu aux mensonges à nos silences A tous ces moments que j'avais cru partager Aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense celle que je n'ai pas osé à nos actes manqués ZANG Moi c'est juste voler Trahison que j'ai pas vraiment regretté Au vivant qu'il aurait fallu tuer Tout ce qui nous arrive enfin mais trop tard Et tous les masques qu'il aura fallu porter à nos faiblesses à nos oublis nos désespoirs Vos peurs impossibles à échanger It's a okay. No manqué, je hoorde de stem van Matt Pokhara, een hit uit Frankrijk van afgelopen zomer. En eraan vooraf hoorde je fragmenten uit Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag. Ik begon met de column van Martijn Koning. Vervolgens hoorde je Raccoon, die optrad afgelopen zaterdag in Spekers met Koppen... met hun versie van Toeke Hit, hun live versie. Daarna het fragment met onder andere Dolph Jansen... erin vervolgens vond de plaats, de Beach Boys, All Summer Long... en... Na de Beach Boys kon je luisteren naar de kalm van Wim Daniels. Aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van Spijkers met Koppen... tussen 12 en 2 te volgen op Radio 2. En de uitzending dan komt zoals uh, gewoonlijk weer vanuit Utrecht... die van afgelopen zaterdag kwam vanuit Hilversum... in verband met het Media Festival. Aanstaande zaterdag ook in Spijkers met Koppen... een optreden van de singersongwriter Dotan. You and Spanish boots of Spanish leather. Hier komt hij, deze muzikant Koen Renders. Zo staat hij ingeschreven bij de burgerlijke stand. Maar hij gaat uh, door het muzikale leven onder een andere naam. Namelijk Spencer de Rover. Zo dadelijk doorrolt meegens met het laatste nieuws. En tot die tijd laat ik nog een Engels gezelschap horen. Namelijk Love Inks met Black Eye. You've got black eye.